MUZIEK Renate Kok met het NOS Journaal. In Brabant zijn vanavond zeer waarschijnlijk twee treinen beschoten. In Breda werd een trein stilgezet op het station... waarvan de buitenramen kapot zijn. En ook in Eindhoven kwam een trein binnen met een kapotte ruit. Beide treinen zouden in de buurt van rijen zijn geraakt. Mensen in de treinen bleven ongedeerd... omdat de binnenruiten van het dubbelglas heel bleven. De politie onderzoekt beide zaken alsof het om een schietincident gaat. En als directeur van Bokstel heeft via Twitter... verontwaardigd gereageerd op het incident. In Duitsland heeft de burgemeester van Arnsdorf haar functie neergelegd... na aanhoudende dreigementen uit rechtse hoek. Arnsdorf kwam in 2016 in het nieuws toen vier mannen... een Irakese vluchteling met psychische problemen aan een boom vastbonden. Een van de daders was gemeenteraadslid... namens de rechtspopulistische partij AFD. De 61-jarige burgemeester heeft de mishandeling altijd scherp veroordeeld... wat leidde tot een stroom van haat en doodsbedreigingen aan haar adres.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 Supporters van Excelsior hebben in de 18e minuut van de eerste divisiewedstrijd tegen FC Volendam een statement gemaakt tegen racisme. Ze staken een rode kaart in de lucht met het opschrift Geef racisme de rode kaart. Ze reageerden op de racistische teksten die Excelsior-speler Mendes Morera vorig weekend te horen kreeg van FC Den Bosch fans. Het weer wolkenvelden, met in Zeeland ook wat regen. Minimumtemperaturen liggen tussen de 3 en 6 graden. Morgen vooral in het zuidwesten kans op regen, later...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 zie het op CFM Zandvoort. En jij hoort het al. Geef gul, hè? Help Dion, zit niet de winter door. Je kan er allemaal klik, uh, klikken op zijn pagina, hè? Jawel. Hij is een echt goed doel. Het is een goede man. Hij houdt ook van pepernoten. Marsefijn. Ik weet niet of hij het verdiend heeft, of dat hij lief is geweest dit jaar. <laughs> hij heeft in ieder geval zijn best gedaan. Het komende uur kun je naar hem luisteren. Dualipa, Domdolla, DJ Dion City, nu een uur lang live in de mix. In de Civem studio. Ik mocht je hem live willen zien, dat kan vanavond ook. Dan moet je naar Amsterdam toe. Vanaf half twee vinden we hem. Op het Rembrandtplein. Club Smokey, the place to be. Maar nu eerst. The warming up. See it sessions in the house. Turn me on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 My mistakes in every eye. I know no one. Thing. To That's the top. top. As far as I I wanna believe that the truth is that Slide, get down. DJ Dion Sidney live in de mix. Maar helaas, de klop van 11 uur. Komt dichterbij. is de boeking ook. Dus. Hij gaat er een einde op maken. Aan deze daverende set. Volgende week vrijdag. 9 uur Sharp is hier gewoon weer bij je. Fris, fruitig Althans, ja, dat fruitig. Ja, dat weet je nog zo net niet. Misschien een chocoladetje erin. <lacht> of een molletje. Kan ook. Mijn naam was TJJK. Ja, samen met DJ Die zit die u wacht de twee uur langs hier. Bedankt voor het luisteren. Volgende week vrijdag dus. 9 uur sharp. We verwachten weer. achter de Prezal. Blijf gewoon lekker luisteren. Doe wij ook. Geintje. Nee, volgende week vrijdag. 9 uur sharp. Zie je dan. Doei!